De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. De A1 is wel weer vrij van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Eembrugge nog wel 13 kilometer. Ook opvallend het ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Delft en Leids en Dam, inmiddels 20 minuten oponthoud. En rij je verder naar Amsterdam bij Hoogmaden nog eens 13 kilometer. De A4 naar Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein ook 20 minuten erbij. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer-Centrum... zeker 20 minuten tijdverlies. De A13 Rotterdam-Den Haag, een kwartier extra bij het Prins Klausplein... door de problemen op de A4. De N206 Zoetermeer-Heemstede, 20 minuten langzaam rijden... tussen Zoetermeer en de A4. De N414 Baarn-Bunschoten, in beide richtingen bij Bunschoten... bijna een uur vertraging. Dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 I'm <laughs> in de diverse hitparades, ook in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown, de single van Emory, samen met Marshmallow, de uh, single Friends. Ja, we gaan weer naar dat uh, o zo koude voetbalveld, waar het niet echt best gaat met de SV Salford Sean. Nee, nee, we staan meteen nog achter. En ik heb een tijdje te denken, waar moet ik dit team aan mee vergelijken? En toen dacht ik, ja, dat is, zijn de raadsfracties van afgelopen jaar, die niet met elkaar communiceren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 En toen werd het 1-0 voor VW. Maar daarna is het wel echt voor ja, 60-70 cent op het AML geweest. Maar die laatste paasteese, die komt het dan weer niet door. Nou, dan gaan ze weer terug naar ons school. En, uh, en dan, uh, ja, dan spoort het daar weer. En dan gaat we het goed op. Ja, John, is dat probleem, denk je, in de pauze op te lossen... met een iets andere opstelling bijvoorbeeld... Ja, nou, uh, Emile Berg-Bellenkamp is eruit. uit. Dat is wel opvallend, want het is niet zo gauw Dus de wissel, maar ik weet niet wat er mee gewerkt. En daar is voor de paas Paul van de Oort. En, uh, en misschien, nou ja, waarschijnlijk gaat het toch een, uh, een verhaaltje doen. En uh, om... Uh, maar geen Paul. Nou, er wordt een pool nu gespeeld. En over de knie, dus de, hetzelfde de, heet.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 Chips, ja. En Walk Like an Egyptian. Ja, brengt ons ook meteen bij de evenementagenda... voor half vier dadelijk. Waarschijnlijk heb je daarin wel nieuws over de 30 van Zalvoort. Albert-Jan, Like an Egyptian. Uiteraard. Dan kunnen ze uiteraard weer hun best gaan doen. Lekkere wandelen volgende week. Zaterdag in Zandvoorts. En zondag natuurlijk de dus Sequiren. Dus weer een mooi sportief weekend volgend weekend hier in Zandvoorts. En hier is Welen.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 Was de nieuwe single van Welen...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 In mijn gedachtes. Kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou? Want jij bent zo bijzonder. Veel twijnen mijn gedachten. Kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou? Want Heel raar hè, als ik deze vraag van uh, Gespard doe, is het zo bijzonder hoor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 I'm gonna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 van Poutewijn de Groot. Ja, wat is juist in de evenementagenda... over dat uh, sportieve weekend van uh, volgend weekend, Albert-Jan? Klopt, en ik wou nog even terugkomen... op uh, de Zandvoorts circuitrun op uh, zondag. Er wordt trouwens niet alleen gelopen uh, voor een uh, uh, uh, medaille... om het zomaar eens te zeggen... maar ook uh, voor het goede doel wordt, uh, aan, wordt gedacht... en wel aan de gehandicapte sport. En daarover uh, gaan we zo in de derde uur... om kwart over vier bellen met Martijn Kabbers...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 Wishes come true.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 Turn up the sound system to the sound of Cargo Santana in the GMB product Ghetto blues from the Refugee oh. Somebody just see you later. East Coast. I would Mamma Chola Mamma ora per mamma c'è per you know gevoelstemperatuur van min 10 hebben hier in Zandvoort. Je wordt toch lekker warm voor deze muziek, Ik dacht het wel. Je hoort de Santana en Maria Maria, een goede keuze van onze luisteraar. En we werd alle plezier gedraaid in dit programma Zandvoort op zaterdag.